Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije zijn bij een busongeluk minstens 10 mensen omgekomen. 26 anderen raakten gewond. De bus reed op zo'n 80 kilometer van de hoofdstad Ankara... toen hij van de snelweg schoot en een viaduct ramde. De ravage is enorm en de weg is afgesloten in beide richtingen. Moet ongeluk om gebeuren is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of er toeristen in de bus zaten. En veel mensen zijn niet goed verzekerd als ze op vakantie gaan... Volgens het AD krijgen hulporganisaties elke dag belletjes van mensen die in het buitenland in de problemen komen? Nou, dat is enerzijds omdat we zien dat de aanvullende verzekeringen gewoon minder uh, worden afgesloten. En anderzijds zien we ook dat mensen toch weer he, uh, verder uh, aan het reizen zijn. Dus dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten ook een heel populair land is om heen te gaan. En dat is uh, nou ja, best wel heel erg duur als je uh, een medisch probleem uh, krijgt. En dan is een aanvullende verzekering dus ja, nog vaker belangrijk. Vaak? betaalt je zorgverzekering alleen het bedrag dat de behandeling hier kost? In het buitenland kan dat duizenden of zelfs tienduizenden euro's meer zijn. Er komt toch een debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten... Donald Trump en Kamala Harris. Eerder leek er nog geen debat te komen... omdat Trump alleen op een bepaalde zender dat debat wilde. Het team van Harris was daar niet blij mee. Die plooien zijn gladgestreken. Op 10 september staan de camphanen tegenover elkaar. Harris is er blij mee, zei ze vlak voordat ze haar campagnevliegtuig instapte. Waarschijnlijk komen er nog twee debatten, maar dat is nog onzeker. En de Algerijnse bokser Iman e Gelief staat vanavond in de Olympische boksfinale. Over haar deelname ontstond tijdens deze spelen veel ophef... Door een aangeboren afwijking maakt ze veel testosteron aan. Door dat hormoon zou ze veel sterker zijn dan haar tegenstanders. Veel mensen vinden dat niet eerlijk. Het kan de Algerijnen niks schelen, zegt correspondent Samira Jadir. Ja, in de hele regio krijgt ze veel steun, met name van de vrouwen. En komt er ook nog eens bij dat de Olympische Spelen worden gehouden in Frankrijk. Het land van de oud-kolonisator. Dus als iemand goud wint, betekent dat dus heel erg veel voor de Algerijnen. Geliefd staat vanavond in de ring met de Chinese kampioene Yang Yu. Het weer nog veel grijs en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag is het vaker droog en zijn er opklaringen bij 20 tot 23 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Ja, je was te laat. Je was te Maar dat is jullie schuld, want jullie zeggen, ja, heb je ook dat nummer of heb je dat nummer? Ja, dat is onze schuld, ja. He, het is, uh, ja. ja, goed. Nee, nee ik kon er niet bijstaan uh, vandaag. Nee? nee? Oh, jammer. Dus, dus je zult toch echt zelf moeten zingen, Drie Zomers Lang. Ja. Kedetek, zomers lang, drie Zomers Lang, was jij de ja, maar jij kunt ook met YouTube Dries even aanzetten. Drie Zomers Lang, he? geen mens zoals jij. Ja. Dan maar klaar. Nou, we zetten Charlem heel zachtjes in de kelder neer, zo en zo, zo zo zo. Nou, jammer, jammer. Daar heb ik geen last van. Ja, nee, uh, ik heb er zo wat dieper dat gaan zoeken. Dat is spontaan, maar... hè, wat dan uh, <kuh> wat komt, ja. Ja, ja, je maakt er weer een weddenschap van, hè. Dan is het. Ja. Ja, goed. Um... Willem. Ja, nee, uh, wij uh, gaan uh, even naar het volgende toe eigenlijk. Uh, ja, pluspunt niet? toch? Ja, dat is op zich al een pluspunt. Oh ja, dat bedoel je. Ja. Ja, Gerry, heb jij nog iets van pluspunt? ja. ja. Je kan stappen met pluspunt. Stap. Stappen? Stappen. Okay. Oké. Ik vind week. het wel een hele gekke overgang van die papegaai van hem net. Naar nou, je kan, het dus, uh, je kan het zelf wat je wil interpreteren. Oh. We gaan Ga gebeuren. even staan. Gaat het goed, ja. jongens? Ja. krijg ja. kramp ja, in de kuit. dan moet je even staan. Hè. Kramp, ik, ik schoot kuit. Ik schoot kruid. Ja, maar het is net al naar je te kijken. Ja, dat heb ik wel eens kijk Kramp. Als je een beetje op licht bent, moet je niet meer met je benen in de nek gaan zitten. Weet je hoe er komt, Kramp? Er komt door de statinus. Wie? De statinus. Statine, Roosdelfastatine ja. en, en, en semofastatine. Ja, Anticholesterol medicatie is dat. Oh, oh sorry. Okay. Maar als je daar een beetje gevoelig voor bent... dan kan je een spierkramp van. En dat hoor je allemaal bij pluspunt. Ja, allemaal medisch. Ik, heb een, ik ken het niet. Dus in ieder geval... Uh, stappen met pluspunt. Dat kun je interpreteren. Als? Wat je wil. Oh. Okay, maar in, in, dit stappen en wandelen. <tus> Wandelen. In dit geval is het om de week op maandag samen wandelen. Ja. Ja, ja. Ja. En dat is dus al begonnen in juli. En dan kun je dus elke, elke maandag om de week... Ik weet niet of dat evenweken of onevenweken zijn... maar dat moet je dan bij Pluspunt zelf maar vragen. Dat maar op welke ik. dag is dat? Op een maandag. Oh, daar hebben we er geen last van. ons. missen we even luisteren. Uit, hè. Nee, dit nee, is op een maandag. En Goed. dat is van kwart voor tien tot elf. Dus dat is een uur en een kwartier. Ja. En dat is gratis... En dan kun je je dus verzamelen om kwart voor tien bij Pluspunt. Dan krijg je eerst een kopje koffie of een kopje thee met wat lekkers erbij. En dan vertrekken ze om tien ik uur. Ik zie dat vaker in de krant staan. dan zeggen ze: koffie met wat lekkers. lekkers erbij. Is nou, het nou we... een sausijzenbrood? Nee, of een nee weet je wat dat is? Dat kan ik je vertellen. Ja. Ze bakken koekjes namelijk. Oh, zelfgebakken koekjes. Bij Pluspunt? Zijn, ja, bij Pluspunt. In de keuken doen ze dat, is dus hartstikke lekker. Ja, en die krijg je dan een lekker koekje erbij. Ja, zelfgebakken Maar jij, jij zit bij Pluspunt toch? Nee, ja, ja. Jij zit als zij bij Pluspunt. Waar ja, ja, ja, ja, zijn zeker. die koekjes dan? Ik heb ze net ge geserveerd. Oh, waren dat die koekjes? Gaffeltjes? Nee, hoor. Sandvoorstukjes, de scharrenkoppen. Scharekkoppen. Ja, maar Gerrie is uh, heel goed in serveren, heb je jaren tennis ook. Ja, ik dus, heb uh, tennis. veel ja. love. Ja, nee, dat ben ik Gerrie. enkel, hè? Enkel, enkel heb ik gedaan. Op één enkel. enkel ja, dat vind ja. ik nou, mij lukt dus nog. Dus ik niet kan op het lukt niet meer. Mijn lukt er nog niet op twee. Ja, maar, uh, maar. dat was, dat is dus stappen met plus. Dus dat is heel leuk. Ja. En dan gaan ze overal. Overal naartoe? Ja, nee, niks aan de hand. We hebben, was, was uh, nee, we hebben hiernaast hebben wij een opvangcentrum zitten voor zeehondjes. Oh, die was af en even. En toe, uh, af en toe dan uh, <laughs> Ik hoorde het, ja. Ja, ja. Um, ja dat, dat, dat is dus, uh, uh, hoe heet het? Um, pluspunt. Pluspunt? Ja. Dan heb je ook nog, dat heeft ook met wandelen of te maken, dat zijn de antilopen. De antilopen Mag je is, dat dan wel of niet doen? Nou, dat zijn mensen die dus niet kunnen lopen. En dat is een Scootmobielclub. Nou. Juist, dat wilde ik net vragen. Die heette de antilopen, ja. Want daar maar heb jij leuk. een mooi artikel over geschreven toen. Ik? Ja, ja u. scootmobielclub. Scootmobielclub. Ja. Nee, mij de buitenlast. Oh, nee, ik wacht. Charo heeft daar geen artikel over geschreven. Dat kun je misschien nu wel doen. Want ze gaan donderdag 22 augustus... gaan ze dus weer uh, een, een, een, een, een tocht doen. Gaan ze op weer? Op? Nee, nee, ze gaan, uh, dat is een verrassing. De route is, het blijft een verrassing, zeggen ze dus nog steeds. Dus dat is de 22e... Dus over anderhalve week, zeg maar. Om kwart over één. verzamelen bij Pluspunt. En uh, kost 3,50 euro. En dan kun je je aanmelden bij Pluspunt bij Marieke. En dan. Uh, dat is 023 bij Pluspunt. pluspunt. pluspunt ja. Daar kun je altijd. 023 5740330. Dat is het algemeen nummer van Pluspunt. En dan kun je altijd. Alles vragen. Wat er staat ook er... iets op de website, pluspunt.nl. Ja, pluspunt ja. Www .plus nl. Oh. En pluspunt. daar kun je dus ook... Uh, de... Maar dat is de Club Antiloop. Ik vind het heel leuk bedacht, eigenlijk. Ik vind ben ontzettend blij met Pluspunt. En uh, ja. dat meen ik. Nee, maar dat is pluspunt, waar. Nee, dan ben ja. de, en nee, ja, dat mag heel zelden natuurlijk. Af en toe is het een grapje, maar met Pluspunt ben ik echt blij. Want die hanteren het is ouder Maar wat en jij nu fijn. ja, daarop aansluit... en het Pluspunt zoekt nog steeds vrijwilligers... Ik moet nu naar huis, sorry. Ja. En wat voor vrijwilligers zijn dat? Het uh, kan Janine? alles zijn. Iets wat bij je past. Iets wat bij me past. Ja, want als ik, uh, ik ben ook begonnen... kom ik vrijwillig, vreden. kom ik geld in. Van de belastingdienst. <lacht> <lacht> nee, maar er is altijd, is er, voor iedereen is er wel werk. Ik heb namelijk uh, goed contact met uh, prinses La, uh, oh, Laurentien ja, ja, ja. en... Uh, als het om geld gaat, dan kunnen wij... Dus maar dat geeft, wel, het geeft me uit, hè? kunnen wij wel draad. een deal sluiten. Ja. De, de, de, de, goed. Bij Pluspunt ook, maakt het allemaal niet uit. Niet. Als daar geld te halen valt, dan kom ik als vrijwilliger daar binnen. Willen? Dat is een goeie. Maar goed, als je uh, Willem, dus nog... Uh, pluspunt zal, denk ik, heel blij met jou zijn. Met mij? Denk ik. Nou, ik denk dat... Op, 20 niet nu, al, maar misschien later. Dat ze aan mij gaan vragen... Van, kan het misschien zijn dat je uit Eritrea komt door je accent. Nee, dat vragen ze niet. Denk je niet? Nee, dat vragen ze niet. Ja, zijn er ik ben... Er een, zijn ik er ben al, een... Mensen van allerlei nationaliteiten werken daar ook. En ja. achtergronden, dus dat maakt allemaal niet uit. Ja. Toch? Ja, allemaal. Nou, nou ja, ik heb het altijd wel een beetje... een keer of zo. Maar zo nou. Ja, het is wel, het is wel goed met je... Ja, dus. Nou ja, goed. Um, nou ja, dat waren even... want Het ja? is natuurlijk, het is natuurlijk uh, zomer. Ja. Het is zomer bij Pluspunt. Dat is kan een o, liedje. Het kan eigenlijk. een liedje zijn, maar... Uh, dus er is niet zo heel veel activiteit natuurlijk. Maar nee. het is er wel. Er is altijd koffie inloop ook op uh, maandagochtend. Ik heb altijd het idee, als we bij de binnen gaan... dan is die, die, die de ouderwetse gezelligheid is daar. Ja. Dat merk je gewoon. Ja. De denk, maar iedereen, denk, het is ook een inloop. Het is inloop, hè. Dus iedereen komt ja. daar ook binnen voor, voor alles en nog wat Tenzij vragen. je tenzij de papegaai van duif bent natuurlijk. Ja, maar, niet, maar uh, daar mogen geen beesten, dieren naar binnen. Eet je, je toch kip vanavond? <laughs>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 Ik zei dat 1961, dat was het best perenjaar. Oh, perenjaar. Ja, dat brengt mij gelijk op het volgende. Dat, uh, uh, de gemeente Zandvoort heeft het uh, deze maand georganiseerd. Sharon en ik hebben er allebei aan meegedaan. Wij hebben namelijk meegedaan aan een druiventest. Ja, klopt. Oh, ja. echt, ja? ja? En wij kwamen allebei als best uit de bus. Dus, ja. <laughs> Goedemorgen. Hey, daar is ie weer. Hallo, ja, gezellig teken. dat ik er weer mag zijn. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat we, we weer eventjes binnen mogen komen bij jullie ja, inderdaad. Wat leuk en gezellig. Jullie hebben een leuke tijd gehad. Goed reces gehad. Een goed recess gehad. We hebben een goed recess gehad, ja. Ja. Wat heb ik gehad? Een recess. Recess? Ja, dat je even vrij bent geweest van de radio en zo, toch? Ja, maar dan ben ik juist niet vrij. Als ik niet nou, bij de mijn, radio ben, dan ben ik niet vrij. Mijn zoon Harm heeft het ook zo. Harm, jij bent toch naar Terschelling geweest? Ja, zeker mama. Leuk eiland hoor. Dat is een heel leuk eiland, ja. Jij ja, gaat naar Tessel. Ik ga naar Tessel, ja. Ik hoor alleen maar Tessel. Uh, Peter Peter Aard, Peter Aard, ook op Tessel. Tessel. Ja, wie, wie Ik was? ben op de Schelling ook geweest. Het is een heel leuk, heel leuk eiland. Dan leuk eiland. Ja, kan anders. je heel mooi wandelen en fietsen. En je fietsen, kan ja, er ook uh, in de duinen kijken. Ja, en ze hebben bossen. Dat is heel gek. Ze hebben strand, bossen. Uh, en, en heel verschillende... Uh, weet, je, weet, weet, je, weet, je, weet je wie er ook een huis heeft? Nee. Ja, het is echt waar. We, Jort Kelder. Oh ja. Jazeker. Ja, ja. Die, een heel raar... die man leeft er op stand. En dan gaat het niet op een eiland. Ja, nee, hij leeft nee, hij er... niet op stand. Oh. Echt niet. Nee, hij leeft, hij leeft wel op Terschelling ook. Hij heeft ook ja. een huis. Ja, ja leuk hoor. Ja. Ja. Ik heb het gezien. Heerlijk. Ik ben even op de Schelling geweest, maar eigenlijk een beetje misleid. Ik heb de lettertjes niet goed gelezen natuurlijk. Want ja. ik zou erheen gaan. Ik zei, toen, zat toen in die tijd nog in de raamprostitutie. Dat weet je nu wel. En toen ik ben ik naar Terschelling gegaan, naar het Festival. Maar Dat was uh, het Hoerol. Het Hoerol, oh ja. ja, ja. Ik, ik zal je vertellen, ik heb van de week een avontuur met mijn buurman. Oh, je, je. Oh, je. Die, man, ja, die vrouw had een gat in haar hand ook altijd. En die, die man is helemaal een lage wacht geraakt. En die, die dreigde eruit te zetten, er kwam een deurwater aan de deur. Ja. En die deurwater die komt binnen. en die had, Hij zei, ja, meneer, we hebben nou zoveel kansen aan u gegeven om, om aan uw verplichtingen, aan uw financiële verplichtingen te voldoen. U heeft er niet aan voldaan, we komen nu beslag leggen. Ach. Jo. Ja, ik hoorde maar huilen uit, uit, uit die kamer ook. Een man horen huilen zo graag hoor. Ja, dat is niet leuk. Dus nee, heel, nee. Nou, Maar goed, in ieder geval, hij zegt... Euh, nou goed, de, de woonkamer werd helemaal leeg gehad. Heeft u nou niks van waarde in huis, zegt die, die, die, die, die, die deurwaarde. Deurwaard. Ja. Nou ja, hij zegt, ik heb, ik heb nog wel in de schuur nog wel een hond. Een nou, hond? De, Ja, een hond. Nou, dus die deurwaarder ja, die, die, die gaat naar die schuur, die duurt die schuur open. Nou, dat beest helemaal onder de vlooien, onder oh, de luizen. Dat zag er niet uit, jongen, helemaal verwaarloosd dat beest. Nou, hij zegt, uh, hij komt weer in de kamer nou, en nee, zegt, meneer, die hond, daar hebben we ook niks aan. Heb je daar nou echt niks meer van waard in huis? Nou, hij zegt, boven, mevrouw. Dus nou goed, die deurwaarde die gaat naar boven. Die komt weer bij meneer en nou nee, nee hoor, sorry meneer, mogen we die hond nog een keer zien? <laughs> <laughs> oh god. Leuke mop, hè? Dat is een mop, hoor. Oh. Ik wist het Nee, dat is wat gebeurd, denk ik. Wel? Dat meent Harry niet echt. Dat is gewoon een mop, hoor. Dat jullie niet denken dat dat echt is, hoor. Ik, maar mijn zoon kan wel leuk vertellen, hè, toch, Willem? Ja, hij vertelt het dus, heel leuk. Dus, uh, het is echt leuk. Het is een grappig Dankjewel ja, ja, Dank je ja, dank Willem. Heb je nog een leuk stukje muziek voor me? Of heb je wat te melden? Ik heb helemaal niks te melden. Nee, he? dat dacht ik al. Ja, nou. nee, uh, ik, Als jij binnenkomt, val ik stil natuurlijk. Goedemorgen. Ja, nee. Nou, wat nou, leuk. Kom jij even op de valreep. Op de val. Nou, haar en zijn moeder zijn al binnengekomen, zie ik. Ja. Oh, huh? wat, wat is. Maar misschien <laughs> geven wij toch te veel sleutels uit, denk ik. Dat denk ik. Draai eerst maar een stukje muziek. Dan kan ik even overdenken waar ik het over wil hebben straks. Nou, veel geluk aan beide <laughs>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 Simon Carfunkel, een uh, heerlijk tijdloos nummer. In. Ja, mooi. Ik, ik hoor mezelf nou twee keer, twee keer. Wat kan dat nou? nou? goed? Echo, echo. Echo, hallo. Echo, hallo. <laughs> ja, ik hoor, hoor ze maar. <mauw> Wat hoor je dan? Oh, hoor jij dat? Nee, van nee. mij. Chili? Chili Chili? Nee. Goed. nee. Ja. Uh, er komt weer uh, toch een reuzenrad op het uh, Badhuisplein. Oh Ja. Nu wel? Nu ja, wel. komt u wel. Ja. Dan weer wel. Ja, dan Komen ze dan, we nou... dan ook van de ongediertebestrijding? Nee. <laughs> een reuzenrad? Er is een, uh, een, een rad die eerst naar Dutch Valley zou gaan. Ho. Maar dat gaat niet door. En nu zijn ze al bezig met het reuzenrad op te bouwen. Is dat uh, de Is dat de groene dit keer? Groen, groen, groen, groen, hoe, groen frame. Hoe groen die is, uh. Ik zag wel groen, groen, groen metaal op de. Nou, ik denk dat het die wel mooi is. Dat het een mooie... Ik vind het wel leuk weer een reuzenrad. Je, ga je er wel zin in dan? In de Reusland? Ik ben er wel eens in geweest. Ja? Maar ik vind het nee, niet. Ik, nee, ik ben er één keer in geweest en ik werd eruit gestuurd. voor mij ook niet. Waarom? Toen je bovenin zat, zeker. Nee, nee ze, ja. waren, ze waren hem nog aan het bouwen. <laughs> ja. Ik vind het wel leuk, want je hebt een mooi uitzicht. Uh, ja. Heb je dan wel. En uh, vooral s'avonds is het leuk. En met al die lichtjes en zo. Ja, maar je schijnt heel ver te kunnen kijken dan. Amsterdam. Ja, als het helder is kun je er wel. Uh, want hij komt wel. Dus het is, het is een grote. Het is een grote Reuzenrad. Dus dan krijgen we er toch eentje. Ja, en wanneer staat dat ding? En, en hij, uh, ze zijn nu bezig en hij blijft tot en met de, de 25, dus de laatste dag van de, de kampry, zeg maar, eigenlijk. Dus op zondag. Oh, dus de mensen van de dus, kampry uh, kunnen er ook nog in. Die kunnen er even een <coughs> extra ronde maken, zeg maar. Die kunnen kijken, ja. ja. Nou, dus de, dat is nog, uh, dat is wel uh, leuk dat dat gelukt is. Nou ja, goed. Uh, Hè, toch? Ja, nou ja, dat, dat vind ik ook. Ik zoek een nummer, jongens, en ik kan het nummer niet vinden. En dan denk ik, ah, Willem, wat zoek je dan? Wel, dan waarom niet een nummertje maken? Waarom? Nee, Waarom niet wat? Nummertje maken. Nummertje maken. Ja, nee, goed. Ik weet niet. Had je, had je verder nog wat over... over uh... Sorry. Nee. Ik, ik wil nog eventjes wel iets vertellen over de, de paus. Ja? Ja. Oh, daar ja zat die, ik op te wachten eigenlijk. Oh, gaat het goed de, met je? Ja, de paus die komt langs de douane en dan moet ze een koffer openmaken. Ach jee. jee. Ja, moet ze een koffer openmaken. Er komt een grote mooie fles uh, tevoorschijn... Dan zegt de douane, wat zit daarin? Je water. Uit Loerders. De douanebeamte vertrouwt het niet en ruikt aan de kerk. Wilt u me soms voor de jack houden eerwaarde? Dat is pure cognac. Halleluja, roept de paus. Een wonder, er is een wonder gebeurd. <laughs> Ja, dat is oh, zeker een wonder. Ja. Ja, de is die, die Leuk, hè? Maar wanneer heb je de post voor het laatst gezien, eigenlijk? Nou, die heb ik niet gezien. Ik heb hem nog nooit gezien. Oh. Ja, op de televisie wel een keer. Hè? Op de televisie. Ja, op de televisie wel. Hij is vaak op de televisie ook te posten. Ja. Ik snap het niet, want je, je zou zeggen, zo'n opvolger van Petrus, die moet toch overal op kunnen duiken. Zo, hè? Dat, dat, dat, ongemerkt eigenlijk. Hè? Als je in de kamer zit, dat hij ineens voor je neus staat, toch? Dat zou moeten, maar ja. Dat zou moeten kunnen, ja. toch? Hij is oud, hè? Hij is al oud. Hij is al oud, ja. Hij oud, maar je hebt ook ja. niet de java van Petrus. Nee, hè? Maar ook niet de, de jave van Hij je kan je. niet over het water lopen. Nee. Pe Petrus, die schijnt te trouwens begraven te liggen. In Rome. In, in Rome? Ja, zie ik. In de, in de basiliek van de, van de, waar de paus woont. daar ligt Peters begraven. Ja, ik ja. wist het niet hoor. Ik heb hem ook niet begraven zelf. maar nee, dat schijnt nee. nog niet gebeurd te zijn. Ja, echt, ja. Wisten jullie dat? Nee, nee, nee. nee dat wist ik niet. Nee, nee. Nee. Nee. Maar, nou, nou moet, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben Wat? ook niet echt bekend met. Uh, ...het Roomse verhaal. Ah ja, wat, wat weet die pater veel, hè Gerry? Leuk, ja, maar hè? Dat, dat, dat moet wel, hè, natuurlijk. Ja, ik hè? Ja, ik zag aan jou dat je heel belangstellend zit te luisteren. Ja. Heb je interesse in het geloof? Ik ben... Uh, niet, ...niet meer. Ben je katholiek of niet? Nee, nee, oh, ik, ben, niet ik ben gereformeerd opgevoed. Gereformeerd? Ja. Ben jij een gereformeerd ja. meisje? Ja. Hoe oh, wat goed. Je mocht nooit naar de bioscoop, dan zeker? Ik mocht niks. Je mocht helemaal niks. Op zondag dan, Helemaal niks! Mijn moeder, zei, moeder zei altijd... Je hoeft niet naar de zondagschool. want... Uh, uh, wij beleiden het even... We zijn altijd even bij D.D. Uh, en wat mag dat zijn dan? Dus als eerst vlees, dan de bodem. Ja. Dus eerst zien, dan geloven. En die zien, dan geloven, ja. Ja, ja, maar, nee, maar, het, ik ben ja maar zo, zo geteer, goed hè? Ja. Dus op zondag... Uh, mocht ik niks. Mocht u alleen maar een boek lezen... en zo. En, en naar de kerk gaan natuurlijk. Nou, ik... Ja. Uh, ik spreek nu even... Charles het woord even. Want dan denken... Charles verdient oh. zo makkelijk vandaag. Ja. Nee, maar anders dan denken de mensen dat Harm... Uh, mij, nee, nee, mij nee, zit is imiteren of zo. Nee. Nee. <sus> uh, vroeger had ik verkeer... Maar het was mijn eerste verloofde. Ja. Dat was een meisje... echt gebeurd. Een dochter van een politieman uit Haarlem. En... Dat was zo streng gereformeerd gezin. Ja, mocht... maar daar heb je ook gradaties in. Je hebt gereformeerd, je hebt ook streng gereformeerd. Ja. En artikel 31. Je hebt allemaal hele. Ja. Maar, eh, ik mocht dat dan, dan s'avonds ik daar wel even op visite komen. En, en, maar dan moest ik om 9 uur moest ik naar huis. Ja, en weet, en niet vijf over negen? Ik herkende dat wel. En als er de ja. televisie gekeken werd, dan was er wel een leuke film of zo uh, op de televisie. Dan mocht je die niet uitzien. Je moest gewoon naar huis. Ja. Maar moest je dan, ging je dan alleen naar huis, of was het eerst nog even terug in de koe en dan naar de botte op ja. Nee. <lacht> oh, bedankt. We, we gingen dan kwart voor negen de gang in. Bij mij zie je en ik. En dan, dan nog even, op, even een oh. beetje zoenen en ja, zo. En ja, ja, een beetje, ja, ja. ja. Even afscheid nemen van de dag. Oh, niet nou, niet alleen van de dag, <lacht> Maar ik herken het wel. Ja. ja. Ik, ik, ik, ik moest... Ik, kom natuurlijk uit, ik ben natuurlijk wat ouder. Nou ja, goed, jij weet het ook wel, maar in ieder geval... Ik ben helemaal uh, niet ouder, hoor. Nee, ik bedoel, ik heb het dus... Mijn dan jeugd je me, was... Ik, ouder ben. In ik, ben jeugd. Ouder. ik ben helemaal niet ouder. Nee, ik word elke minuut ouder. <laughs> ik moest dan tien uur thuis zijn als er een feestje was. Dat is oud-Niels. Tien, tien uur. Tien, tien uur. uur? En mijn ja? vader... Jouw vader, ja. Die kwam mij halen. ja. Want die wilde niet dat ik uh, alleen over straat ging, ten eerste en zo ook. Maar die wilde gewoon dat ik ook Nou Ja, die was heel streng hoor daarin. En later niet meer hoor, daar werd het dan En had jij dan ook een. Meen... de bek ik een aan Had jij dan ook een kuisheidsgordel? Uh, wat? Nee, nee, nee. <lacht> een nee. kuisheidsgordel? Nee. Dat, ja. dat speelde nee. toch niet in die tijd joh? Dat, dat, dat, Je wist niet eens wat het was. Wist jij niet dat het was? Dat, ik wist niet eens wat het was. Je wist ook niet wat het kuis was? Nee, dat wist ik ja, ook kuis, niet. Dat wist ik ook, een, ook niet. Nee, dat wisten allemaal heel... dat is een, een, een hele grote glazen knikker die is 20, 20 punt waard. Die is heel veel waard. Dat ja. is een kuis. Ja. Maar we in Deventer hebben we ook een gebouw, dat noemen ze, achter de witte kuis. En als je daar zat, in Deventer, ja, je als je goed. daar binnenkwam, ja, dan, je dan was ja, het goed. al, ga niet maar mee met die meneer in de witte jas. Ja, nee. Nee, maar... Uh... Opa heeft daar gezeten. Uh, nee, zeg maar. Eh? Jij werkte daar, hè? Uh, maar ondanks alles, Gerrie... Uh, ben ik toch goed uh, terecht opgedroogd, hoor. Ben, op, ben, ben je opgedroogd? je <laughs> goed opgedroogd? Maar ja. het, zijn, het zijn wel... Sie is de... opgedroogd. Ja, gelukkig maar. Ja. Hey, maar uh, Wat jammer nou. <laughs> het, zijn wel, het zijn wel mooie herinneringen in ieder geval. Ja, zeker weten. Ik zie, jou, ja. ik zie jouw oogjes helemaal sprankelen, Willem. Nou ja... ja dat kunnen de, de luisteraars de... niet zien. Ja, als ze naar de televisie kijken misschien, dan kunnen ze dat zien. ik even je, je laten zien dat mijn oogjes sprankelen? Ja. ja. <laughs> Nou, we ook weer. nou, weet je wat, maar jullie inspireren mij wel weer tot, uh, tot het, uh, het zoeken van de nummer. Dus, uh, nou, deze... Heart. We lived and learned life through curves There was joy, there was hurt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 Don't be sad, we'll be glad Ellen Jackson. Mooi, mooi, nummer, mooi nummer, ja, een een mooi nummer. Wat een prachtig nummer, Willem. het mooi. Ja, ik vind, ja, vind hem heel mooi. Hé, hey, uh, Pater. <coughs> Jazeker, Harmen. Uh, Wil je vragen? Ja, Pater. Ik heb gehoord dat u gaat afscheid nemen van uh, de, de, de gemeente waar u, uh, waar u predikt, hè? Oh, dat klopt helemaal. En uh, hoe, hoe is dat nou? Heeft u nou de, de mensen die dan echt uh, verdriet hebben omdat u ja. weggaat? Maar ik had één vrouw die zegt... Ik, ik vond het gewoon... Een hele knappe vrouw was dat. Ik vond het gewoon fantastisch dat u hier was, pater. Want voor uw komst had ik nog geen idee wat, wat zonde was. Maar dat is zonde. Dat is zonde. Dat is heel zonde. Dat is heel zonde. Ja. Meestal op zondag ook, hè? Ja. En ja. Oh, dan heb ik ook nog eentje voor u pater. Want we hadden het over papegaaien. En ik op een gegeven moment een melkboer. in Amsterdam bij zijn bovenhuis. En die doet de deur open. En die had, en dan hoort hij van boven, wie is daar? En toen dus zegt die melkboer, de melkboer! Ja. En die papegaai weer, wie is daar? En hij weer, de melkboer! Nou, op het laatst kreeg hij een hartaanval Die papegaai? Nee, die, die melkboer. Oh, ja. Die stort daar neer op de grond. Komt die vrouw die daar woont, komt thuis. Dus wie is daar? Toen zegt hij, op papegaai, de melkboer! <laughs> Leuk, hè? Dat kan je allemaal beleven met die beesten. Het zijn heen. leuke beesten hoor, maar. Papagaaien ja. ja. zijn een hele ja. leuke beesten, ja. Ze kunnen heel oud worden, hè? Ja, stokoud. Stokoud? Ja, <laughs> ou ja ouder is ik hoor. <laughs> Oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Meisjes, meisjes, meisjes. meisjes, meisjes nou, meisjes, ja. ja, Jongens en meisjes. Hij wil het alleen maar weer met jongens doen, hoor je het? Nee, nee, het jongens, jongens, nee. ja, ja, de jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Ja. Jij legt mij dat in de mond. Nee, ik vind het wel leuk hoor, Willem, ik vind het wel ja. leuk. Ja, ja, dat, ja dat is ja. ook wel leuk. Spreek je wel aan, hè? Ja, dat je wel ja, aan. Me wel aan. Ja, Zijn we dan <laughs> in Sandvoort? de Gepereed uh, geweest in voor de Kijk, Nou, ik heb de affiche weer niet goed gelezen natuurlijk. Dus ik wachtte met mijn boot in de grachten van Amsterdam bij de Rozengracht. Niemanden. Niemand? Hè? Ja, dat bent niet. Maar iedereen was hier. Ja, natuurlijk. Maar het was, het was wel leuk. Het was een hele zonnige keperreet in het Antwoord. Ja, ja. ja. startte bij het station. Ja. Uh, allemaal vrachtwagens met allemaal gezellige mensen erop. En allemaal geklede dijk. Ja. En ja, nou, fantastisch. Ik heb, gezien, ik heb zo genoten. Ja. Ja. Maar ik vond er niks van. Waarom vond jij er niks van? Nou, ik vond er gewoon niks van. Ik ben er helemaal niet zo van gekeperreet. Van de de ge-, ge ik de een Want waarom niet dan? Nou ja, mijn zoon is er altijd mee bezig. Ik word er doodziek van. Ik heb mijn hele leven. Kijk ik altijd die geperreet dan. Hij loopt thuis ook in een die rare pakjes allemaal. op. mama niet uit de school klappen nou. Vind ik vervelend maar, dat, ze maar, dat Maar Haram ben je ook op de boot geweest in, in Amsterdam? Ja, in Amsterdam stond ik altijd voor op de boot. Ja, ja, ja leuk ja. hoor. Ja, ik heb daar heel wat gezien er hoor. Er waren wel tachtig boten hè, in Amsterdam. Ik heb ze niet geteld. Nee, maar dat hebben ze verteld. Maar waren... oh, dat Ik heb geen nee, idee het waren de 52. Ik heb geen idee. Nee, er waren tachtig. boten? Tachtig boten. Echt waar? Ja. Oh, no, ik vind het maar een feest van de zonde, hoor. Ik, ik, ik ja, kan nog niet zo goed mee leven als pater. feest van de zonde? Ja, dat is die feest van de zonde. Ik, dat hoort niet in de katholieke kerk thuis. Nee, maar dan mag Hij, je ook helemaal niet komen met een boot. Oh, dat is een, nou, ja, wel. Hou toch eens op met die flauwe grappen. Dat is geen grapje. Dat is, ga je maar met een boot de kerk in, hier. Je wordt weggestuurd. Is dat waar? Ja, zeker. Ze hebben daar namelijk geen legplek, dit, uh... nee, leg? dat, dat legplekken. Ze hebben geen licht. Nee, dat lukt ja. niet. Ja, legplekken. Leg, legplekken. Legplekken. Legplekken. legplekken. Kijk, legplekken. en zo krijg je dus Babylonische spraakverwarringen. Ik zet maar gauw weer een stukje muziek op. Ja, uh... doe dus het maar Willem, want ik, die, die, die, die Harrem en die, die moeder van Harm. Dus... En gezugde... Ja, wat is er wel... nou met die moeder nee, van Harrem? Nee, helemaal niks op, maar Nee, iemand een hondenkoekje voor. Nou ja, goed. Ik, uh, ik ben helemaal gek van die boot. Lange files naar het zuiden Holland plakt in de Spaanse zon Ja, en dit is, uh, dit is echt zo'n zomers nummertje, hè? Gewoon, Dat ja. je zegt van nou... Uh, ja, gezellig. Ja. ja, dat was een splitsing trouwens. Ik zit er even naar Charlotte te kijken, maar... Uh. Ja, je moet niet naar mij kijken. Dit, ik, ik, ik, ah. ik, af en toe, dan moet ik even een dutje doen dan eh, doe ik even de ogen dicht en dan... Eh, ja, eventjes uh, Even bijkomen, even komen alles, ja. Maar uh, je had het net over een agenda, Willem. Hebben wij een agenda in het antwoord ja. voor dit? Te... Nou ja, want um, ja, we uh, er is een agenda en dat zal ik even vertellen. Mm -hmm. Het is weer afzakkerig weer. Ja. Blok. Er is, uh, het, uh, vandaag is het 9 augustus, hè? Ja. Daar is er weer Ibiza Markt op, op. het Badhuisplein. Ibiza Markt. Nou ja, dat de Ibiza Markt, dat is wel leuk. Dat zomerse zijn allemaal kraampjes, mark. ja, zomerse markt. Ja. Met heel veel kleding en zo, met tassen en zo. En wat ze in, op Ibiza allemaal dragen. En heel, heel gezellig. Ja. Dus echt heel leuk, op Wathuisplein. Ja, die tour volgens mij door. door uh, die gaan door het hele land. Gaan ja. Ze, ja. En ze komen en, in Zandvoort altijd ook, elk in de zomer. En uh, dat is heel gezellig. En het zijn ook uh, uh, mensen die op Ibiza ook wonen en zo. Ook. Ja. En, uh, en, en, uh, ja, ja en, ook een, een, uh, uh, wat ze daar eigenlijk de, uh, ook, ook uh, doen met marikaampjes. Doen ze ja, dat doen ze dan hier. Ja, ja. Ja. En dan gaan ze weer ja. de live staan. Heel leuk. Ja. Uh, van 9 tot 18 augustus is er een attractieplein, ook op het Badhuisplein. Ik weet niet wat dat is, maar een attractiepark, attractiepark, plein ja. Ja, ja, nee, maar dan de... doen ze ook allemaal voor kinderen ook Schelters, vaak. Ja, kaartier. skelters. Dat, is, dat staat er nu ook hè, op, de, op het, op het Ik plein. Ik heb iets gezien, ja. Ja, dat zijn de karters. De karters staan er. De carpenters. Nee, niet de carpenters. De? Kart, kart. Je kan naar kaarten. Karten. Er staat een kart 21. Uh, er staat Holland... een kaartcircuit. circuit. Holland, -circuit. Holland -circuit. Haar, <laughs> Holland Casino. Okay. Je kunt karten. Je kunt karten. Wat, wat, wat Max ook doet. Zeg Wie? Maar. Max. Welke Max? Ja. <laughs> Voor stappen, de coureur. En je kan ook daar, er staat dus ook een <laughs> simulator. Staat er. Daar kun je, oh, je is dus, dat is wel leuk. Dat kan je ook doen daar. Ja. Maar uh, dat is dus even op de. Dus niet op, de, op het badhuis, maar op de boulevard. En op ja. Het, ja, dat zijn kermisattracties. Nou, dat, is, dat klopt dus ook, want daar komt dus het reuzenrad. Ja. En dan hebben ze ook een andere kraam, weet je wel. Dan kan je uh, het uh, blikjes omgooien en zo. En, uh, nou, dat, uh, Ken je dat? Met ja, bal? dat heb ik één keer gedaan. Ik doe dat nooit meer weer hoor. Nee? Nee, die man van Albert Heijn werd boos, joh. <laughs> ja. Je was in de verkeerde. Kraam, ja, je, dacht, je mag het toch niet uit de schappen gooien? Dacht, nee. oh, dat is ik niet. Ja. Ja. Nou ja, dat soort dingen wel heel ja. leuk. En dan hebben we natuurlijk van 9 tot 25 augustus hebben we dus het racefestival. Dat heeft dus waar we het net ook over hadden. Alle evenementen wat te maken heeft met de Formule 1 op het weekend van 23 ja, tot 25 Ja, dat, dat wordt een, een hebbeling. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Op 10 augustus worden de makrelen gerookt morgen op het Draadhuisplein. Daar zag ik gisteren uh, een foto ja. van in de krant staan. Ja. Moet ik dat nou? Als die foto gisteren gemaakt nee, is. Nee, die, die is van vorig jaar. Als oh, zijn allemaal makreel. Ik meen het altijd ruiken hoor. Ik denk, nou, nee, maar dat is altijd wel heel leuk. Die worden dus uh, door allerlei uh, mensen worden die, uh, gerookt. En dan kun je ze ook kopen. Daarna. Okay. Ja, ik ja. vind wel, makreel is wel lekker. Maar ik vind De, het al die, die geraten. Ja. Ja. ja, ik hou niet van makreel. Nee? Jullie wel? Ja, ja, ja. ja. ja. Nog meer van paling. Paling, ja, hou oh. ook, daar hou ik ook niet van. Nee. Ja, dan, mag ik dan die van jou dan? Nou. <coughs> ja, goed. Dus vette vis, is heel gezond hè. Is het zo? Ja, het is heel gezond. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, maar ik vind het niet lekker. Nee, maar makreel, uh, ik weet wel, dan moet je een gefileerde makreel hebben. Want, uh, nou, ja, maar dan is het nog niet helemaal gratis natuurlijk. N nou ja, dan is het gratis. Is het zo? Het is dus gratis dan, ja. Is, gra is, gra gra is, is gratis. is gratis. is, is gratis. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat, wat? is gratis. Ja. Oké. Okay. Goed. Maar, uh, nou, ja, gerookte makreel. Maar... Ja, maar dat is wel... De, uh, dus er zijn... is er altijd heel veel belangstelling voor. Dus het is al jaren dat ze dat uh, doen. Ja, maar en dan maar, maar wordt het ook is de zelf, beste uh... makreel... De beste makreel wordt dan ook... Uh, maar uitgevoerd. is er een samenwerking dan tussen de zeevissers hier... Ja, van Zandvoort en ja dan de het zijn makreel. de zeevissers. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Want dat vind ik ook... Dat is ook een groep. Die moeten we eigenlijk eens een keertje in de Die zijn al. heel moeilijk te krijgen. Ik heb het vroeger wel eens geprobeerd. Ja, maar ja, ja, makrelen vangen je niet zomaar. Oh, je bedoelt die vissers? Nee, de mensen. Die zijn echt... We kunnen het wel eens een keertje vragen, inderdaad. Maar uh, ja. Ja. Nou ja, sommige mensen roken om elkaar Mijn vader die rookte een zware check. Ja, Dat kan ook. Kan ja. ook. Ja, ja. En mijn opa, die, die rookte de paling. Die, die lag gewoon thuis. Die gewoon thuis? De, ja, die rookt de paling. Oh, die rookte de paling. Ja, ja, de oh. de, ja hij rookte de paling. Ah. <laughs> Woordspelingen noemen wij dichter staat. Ja. <laughs> ah, dat kan, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar paling is wel lekker, hè? Hou je ook van paling? Ja. Nee, ja. nee, Nee? Meen je dat, Gerry? Nee, echt. Nou, ja. Ja. Ik, durf, uh, ik durf geen reclame te maken. Dat doe ik ook niet, maar bij Loetje in Overveen... en dan heb je dan een heerlijk biefstukje... maar als ervoor... neem ik altijd een, een, een, een, een geroosterde toast met paling... maar dan zeg ik... doe maar geroosterde toast met paling zonder toast... Oh ja, ja. ja. Ah, kijk. Lekker hoor. Ja. ja. ja. Ah, ja. Hey, maar, maar ja, ik heb maar, er, ze zijn beroemd om de biefstuk. Hè? Zo. Ja, maar die is ja. dus allemaal heel lekker hoor. Ja, ja, ja. Ik heb we nog nooit biefstuk vaart, gegeten daar. Ik heb nog nooit biefstuk gegeten daar. Nee, ik ook nee. niet hoor. Maar ik, ik, ik lust geen zo. Maar... Het is zo verschrikkelijk <laughs> vers. Voordat, je, voordat je, dat het opgediend wordt, dan nemen ze die eerst met naar buiten toe. Ja. ja. Naar de overkant bij jou. Ja. Dan kun je uitkiezen. En dan kun je de koe uitkiezen. Zeg, ja. Dan doen we daar maar een biefstukje van. Nee, van de koe. Ja. Ja. Huh? Rundbiefstuk. Ja, maar van ja, een biefstuk run. is niet... Van een os. os? Nee, het is rust. Nee, van een koe. Ossehaas. Nee, het is koeien. Koeien Koeien nee, Koeienbiefstuk. Koeienbiefstuk. Koeienbiefstuk. Het is een os, toch? Ossehaas. Nee het, het ossehaas. Toch? nee, het is geen ossehaas. Nee, het is geen Nee. Nee? Nee. Heb jij verstand van uh, hazen? Nee, dat niet. Maar dan... Nee, want... dat nee, -s haas? is een heel duur vlees, hè, ook. haas? Ja. Maar die komt niet van de os. Komt niet veel los. van ons. Ja, koel. natuurlijk niet. In haaien vinden soep zit er ook geen haai. In En in echt... babyolie zit er ook geen baby. Nee, dat is waar. Ja. Ik zet me gauw een stukje muziek op, want, uh, want we, we beginnen te praten... alsof we uh, in de klooster zitten en nonnen onder elkaar. Het lijkt meer op eilen, wat we nou doen. Ja, dat kan, kan je. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozen en de non...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 Vraag de nom er maar eens naar. Ja, de held uit Zweden en de held van Emuiden ja. is het. En het is mooie, uh, mooie. Ik vind het zo leuk dat, dat er nou eens een plaatje gedraaid wordt over die Nozem. En over de dame die hier dan in de studio zit. Die die een non, hè? Ja, Raken, non, ben gevaard. ik een non? -gedaan? Ja, maar dat weet je zelf niet meer. <lacht> dan stopt bij jou ook een beetje al samenleid aan, hoor maar eigenlijk die non die non die had ja. die, de voornaam is eigenlijk nooit genoemd hè nonna nonna is nee gewoon nee, van een kaartje want iedereen de volgende noemt daar k dus K-non. <lacht> nee maar ik heb hem even non dus je hebt ergens misschien wel een beetje gelijk nonna Nonna is natuurlijk dus Indisch. Indisch, hè? Ja. Dus dat is, betekent. Uh, ja. Waarom hou je? Rudy ja, van ja, dus het is, is allemaal, ja. allemaal ja. mee te maken, hè? Ja. Ik wou je nog wat vragen willen ja, uh, ja, Het gaat over muziek, dus je hoeft niet bang te wezen dat. Uh, dat is een beperkt. moeilijke vraag voor moeilijke je, is, vraag. want jij weet veel van muziek. Maar, uh, maar wat, heb wat wel kon jij? Ik kiezen, is het makkelijk of moeilijk? Nee, <laughs> het, is, het is allemaal makkelijk, want uh, je hebt het vast gezien of je hebt het achteraf gezien. Het optreden van, uh, godzijdank, Céline Dion ja. in Parijs. Oh ja, ja. met de Parijs. Ja. Ja. Hoe vond je dat? Heel ja. blij mee. Ja. Ja. ja, echt. Dat is mooi. Ja. Uh, die, heeft een comeback dus heeft... Gemaakt. die heeft een comeback gemaakt, nou de, de, de, daar kun je een puntje aan zetten ja. Maar dat is mijn volgende vraag. En, uh, oh, dit was de vraag niet? Nee, dat was de, een, een eerlijk antwoord. <lacht> ja. Later, uh, een week later geloof ik, in het programma van Humberto. Uh, dan? In, ja. Dan in Parijs of zo heet het programma. Het ja. gaat natuurlijk allemaal over de Olympische Spelen, maar daar zat niks schilder. Ja. Ja. Uh, van het duo uh, Nick en Simon. Nick en Simon. Uh, en die, zong al, die zong dat ook. Die zong dat live muziek. Nou, ik, eh, werkelijk. Fantastisch. Vond, fantastisch. Die man kan zingen, echt niet ja. normaal. Ja. ja. Ja. Dus, dus is die ik het is toch een beetje die er gewoon heel in zit. Ja. Nee, maar zo mooi. De dus ja, man, man heeft een hele mooie stem. Ja. Ja, maar, ja. hele mooie stem ja. Nou, dat was nou maar even mijn vraag. Willem, Willem, Willem ja. Ja. jij met je muziek in, wat vond je daarvan? Heb je dat gehoord? Ik heb je dat gehoord. Ik, ik, ik, heb niet. ik heb het gehoord, ik vond het Hij heeft het niet gehoord. Ja, maar hij moest werken, denk ik. Het is ook een werkparty. Het is een werkparty. Ik kijk straks even of ik een fragment kan. Nee, eerst even een fragment. lachje: of ik een fragment. Een vlaartje. Nee, niet een de flirt. flirtje. Een flirtje. Ja. niet ja. maar, uh, uh, uh, maar Richting ja. de klok van 11 uur. En, uh, het was en een en heel en mooi en... nummer van, uh, van, hoe heet het, uh, Edith Piaf, hè? Ja. Van ja. Him Amour, hè? Daar gaan we niet schelden, hè? <laughs> Ik zeg maar, gewoon nog even een stukje muziek heb. Tot aan de klok van 11 uur en daarna. Ik ben zo blij dat die man klok ben zo blij dat die man Ja.